Wij beginnen de les Zogar 67. Pagina 7. De rechterkolom. De regel 3. Hij legt ons uit en liet ons zien dat het uitgaan van de bina uit het hoofd, zegt hij, euh, veroorzaakt het, het getal 13, het getal van 13 spheerot in de partsoef, van, omdat in de partsoef zijn nog extra of dubbele gagat zijn geworden in de partsoef. Dus dubbele gesedgorativeret. En gesedgorativeret is lichaam van de partsoef. Dus er is extra, extra lichaam als het ware, hoger lichaam, bijgekomen in de partsoef. De hele bedoeling is van de correctie. Dat zowel so in de wereld als bij de mens is dat wij steeds verruimen onze keeling. Dan kunnen wij het licht aan. Als, als onze kilim uh, als puntje zijn of erg scherp uh, geen ruimte hebben, dan worden we <coughs> erg gauw geïrriteerd en daarom erg gauw van streek. Ja, waarom? We hebben geen kilim. Daarom is het eigenlijk Waarom? Want komt het licht binnen en het heeft geen ruimte. Het heeft geen ruimte om zich te zetelen, als het ware, binnen te komen. En als gevolg daarvan voelen we dan, dan stoort, gaat die uitstorten. En dan voelen we leegte. En dat gevoel geeft irritatie allerlei andere dingen. Dus de hele kunst is om kilim op te bouwen, zoals we dat zien in de wereld je De hele inrichting was om die extra eh, onderdeel van de bina, dus het, Hagat, die de geset boeratifere het lichaam van Gbina, om die in het, in het lichaam van de parzoek laten afdalen. Um, drie. Amnam. En ze kwijut, ki al jedei halat firman man, mijatachtonim, het hara, mi Ab sag vijf de ak. Schehara zo mahazira et habina le 5. De arihanti de roste de arihantin דבינה 7. We as je cholot azat debina lekabela Dus deze toestand wanneer de bina uit het hoofd komt. En komt naar beneden. Dat is een toestand van katnoet. Kleine toestand. Ja, dus kleine toestand. Betekent klein van licht. Maar hij zegt dat deze toestand wanneer de bina uit het hoofd is gestapt. En zoals wij zien dat de tekening 51. Het is goed om de hele avond... Deze tekening voor jou te hebben. Maar hij zegt zo. naam echter de regel drie. Eén zeb kvijoot. Dat is niet een permanente toestand. Dat is niet alleen. Dat is geen minimale toestand. Die Nee, dat is, is geen toestand, permanente toestand, misschien kunnen we het beter zeggen. Ki <tie> alidee haalat man, want door het opstegen van man, dus gebed, meer het agtoniem van de lageren, nimseh het harami met abzaak, wordt een straling euh, aangetrokken van de abzaak van de parzoef, kogma in parzoef, Bina van Adam Kadmon. Dus die voor het ziel zijn. Zo hebben we een beetje daarover gehad. Ik zal zo een beetje nog uitleggen. Van Ak. Shehara zo, dat deze straling, Machazira et Abinale Roos, trekt terug die Bina naar het hoofd van de Arikanpin. We als je Hazá, Bina, en dan, Zá, de Bina, dus zijn, zijn tachtonoot, van onderste sferot van de Bina, kunnen dan, lekkabel, hochma, kunnen ontvangen van Arikanpin. Acht, uleha spelen, banim, en om die doortet te, te geven. Aan de zonen die zijn zeer en en ook wel. Het is niet moeilijk, alleen hier moeten we goed dat. Hij herhaalt nog een keer, van verschillende kanten, de hele zoger draaien erom. Maar hier is de voorziening waar, waar, om, waar alles om draait. Dus in elke correctie participeren drie, drie onderdelen. Van de bovenste hebben wij zat van de Bina, zat de Bina. Dus hier, zo, zo we dat noemen, ja, die, de parzuf die gevormd was van de zeven onderste van de Bina. En onder hem staan nog zeer en malchut. en mal Die drie altijd participeren in, in het naar boven, naar beneden gaan. En daardoor wordt alle, alle correctie wordt mogelijk. Dus uh, in no, dus in een in in kleine toestand betekent dat Bina die Bina zakt uh, uh, onder het hoofd van Ari Hanbin. en als wij spreken Ari Hanbin over wat deze tekening dan spreken we over Atsilut. tin of of vijf partiofilm van het siloed. Maar precies dezelfde verhoudingen zijn ook, ook werkzaam in elke in tien Dus normaal, Bina die stapt naar beneden. En daarmee wordt iets, iets veroorzaakt. Iets daarmee. Als het naar beneden, Bina naar beneden komt. Wat gaat het gebeuren dan? Dan gaat dat onderste gedeelte van de Bina als je kijkt naar de tekening, dan de onder, het onderste deel, dus de zeven onderste, wat wij noemen dan jirsut, die het, onder, het onderste gedeelte van jirsut, die zakt in de zeerandpien, naar de zeerandpien. Ja? Dus, wat gebeurt er nu? Uh, elke hogere trap treedt, de hele kunst hier, wat voor, voor de voorzienigheid is, uh, vanaf dat ze dat elke hoogte, hoge, hogere traptreden laat daarmee ook zijn lager gedeel, lagere gedeelte zakken, zakken naar zakken naar een, naar een, naar een bovenste, bovenste gedeelte van de lagere traptreden. Oké, okay. eigenlijk dus en wanneer de lagere traptreden zijn weg betert, of dat betekent man uitbrengt, licht opbrengt om vragen, als het ware, beter zijn, zijn, zijn daden, dan de lagere, de hogere, het hogere gedeelte van de, van de lagere traptreden, die uh, samen met de lagere traptreden, het lagere gedeelte van de hogere traptreden. Nee, dan is het dan trekt omhoog. Waarom? En een lagere, een, een lagere gedeelte van een hogere traptreden, die trekt terug, terug dan naar, naar zijn eigen traptreden, hoe komt het? Door die man. Ja? Dus als een lagere, doet er toe, welke traptreden, als een lagere nieuw gaat man opbrengt. Man. Uh, Opbrengen. Dus man, gebed. Wat betekent dat? Dat gaat weer uh, achter elkaar omhoog. Ja? Gaat naar het volgende traptreden. De volgende traptreden brengt het omhoog. En zo gaat het tot eindshoog. Want niets verdwijnt in het geestelijke. Ja? Elke beweging van de mens bijvoorbeeld bestaat. Uh, Krijgt, als het een goede beweging is naar het goede. Dan... Uh, dan moet het een beloning daarop volgen. Zo so is het geregeld. Alles is verbonden met elkaar. Dus die man, die steekt omhoog. En zo gaat het naar Eenshoof. En dan van Eenshoof komt een antwoord. En het antwoord komt aan de traptreden. Dat één traptreden die hoger is dan die, degene die die man heeft, heeft veroorzaakt. Op dat die, ja. En... Wat doet dan die, de volgende traptreden, de hogere traptreden, dus de hogere traptreden traptrede boven die man? Die traptreden die man heeft uh, veroorzaakt. Hè? Wat gaat dan gebeuren dan? Die verkrijgt dan van die mat, van boven verkrijgt die adequate stuk uh, extra licht. Waardoor zijn onderste gedeelte, net zoals wij noemen dat, bina-zerenpien en maar goed van de hogere traptreden. Die trekt omhoog, weer verbindt zichzelf met zijn eigen traptreden. Ja, dus eerst had hij dat in een lagere toestand, had hij dan, wanneer de bina uitgegaan is, dan de onderste gedeelte is nu gevallen in, de, in een lagere traptreden. En nu keert hij terug, maar eenmaal de hogere traptreden, dus de, dat uh, bina zeer en, en malchut geweest was, in de lagere traptreden, dan bestaat er een, een duidelijke binding tussen hen. Dan nu, wanneer dat uh, binase, herantien en maalgoed, het onderste gedeelte van de hogere traptreden, omhoog trekt, door het toename van het licht van boven, dan neemt hij met zichzelf mee ook het hogere gedeelte van de traptreden, waar die uh, binase, herantien en maalgoed zich bevond. Voordat het licht ontving. Van die madden. Nou en dan trekt hij daarmee dus. Het lagere gedeelte van het. Uh, een hogere gedeelte van de partsoef. Lagere partsoef. Mee naar boven. Eentje naar boven. Nou en dan. Dat is de redding. Dat is alle redding. En daardoor kan dan een lagere trede. Hoger opkomen. Hoger opkomen. En daar gogma ontvangen met vele fe stadia daar natuurlijk bestaan en dan zakt die weer naar zijn eigen plaats. Zakt betekent brengt ook licht naar zijn eigen, verder naar beneden etc. Dat is het hele principe. Dus duidelijk. Dus de principe is in het dus het uittrekken van de bina is is de redding dus waarmee dus die gegeven werd. en de bina is dus als het dus, ware. dat de bina Zakt uit het hoofd, bina. En daardoor uh, haar onderste gedeelte, dus zeven onderste sferot, die vallen uh, in de lagere trap treden, in zeren pieren. Ja, En wanneer het weer licht komt, dan wordt het opgetrokken Om, omhoog. En dan kan een lagere treden hetzelfde, hetzelfde licht ontvangen soort ligt ontvangen, als een hogere. Dat is hele kunst. En als we dat leren hanteren, leren we dat hoe zij dat doen, hoe die krachten dat doen, in het helaal kunnen we ook dat doen. Dat zullen we, dan zullen, dat is het, als we dat echt proeven, dat. dan zullen we weten dat altijd bestaat de reding. In elke toestand zal je zien dat de reding bestaat. En dat is het geweldige zaak. Dat is wat we leren nu, om te eh, dat moet ook bij jou opnieuw uh, de, het verlangen zijn. Dat wat we nu leren, dat jij het bij jezelf ook ervaar, gaat ervaren. Want zo wat leren we je, dat doet, zo is bij mij. Ja. Zo is in een hogere, zo is een lagere, niets anders. Alleen stap voor stap moet je het gaan voelen in jezelf. Waar is het in jou? Natuurlijk, het, ons lichaam is erg... is erg... Uh, uh, grof. En laat het ons niet, vele dingen niet, niet ervaren. Uh, met alle aardse dingen die we dan beleven en allerlei andere dingen. Maar de mens is het wat binnen zit en niet wat buiten zit. Het jasje is niet een mens. Dat, dat moeten we goed weten. En dan als je van binnen dat allemaal gaat beleven wat, wat hij ons vertelt, dan ...komt de redding van binnen... ...en ergens van buiten komt... ...zonder eigen opwe opwekking... ...van jezelf... Van ...komt niets... ...als dat, als wij dat maar zo... ...goed in ons inprenten... ...dat niets komt... ...niets goeds komt... Op, ...op de mens... ...als de mens zichzelf niet opwekt... ...en zo vaker... ...en zo <coughs> dieper jezelf opwekt... ...hoe meer... Wordt ook van boven licht bij jou opgewekt naar jou toe. He. Niets komt van boven, niets komt niet. Alleen jij opent jezelf voor het hogere. Je gaat het hogere ervaren in jezelf. Ook hogere gaat niet. We allemaal spreken dat licht komt naar beneden. Zie allerlei bewegingen. Dat eh, bena komt naar beneden. Hoe, hoe komt dat bena naar beneden? Zo op die manier vertellen we je. Zo is het. Uh, handiger voor ons om dat te begrijpen. Maar absoluut nergens, geen enkele uh, beweging. Alles is opgebouwd in die zes dagen van de schepping, van het scheppen van de wereld. De hele structuur is al gelanceerd. En zo so wordt het steeds gehandhaafd, dat systeem. Uh, hij zegt ook in de regel 4, had ik een beetje, vorige keer had een beetje dat uitgelegd, dat well, dat uh, man van de lagere uh, wordt trekt aan de het, het schijnen van uit de ab sag. Dus ab, dat is dan chogma, dat moeten we weten. Ab, dat is dan die matriër uh, 72. Dus, uh, A in bed is 72. Dat is dan de kenmerk van Fchogma. Partso Fchogma. En zag is kenmerk van Bina 63. En dat licht van Absag, dat heet licht van correctie. Dus de Fchogma, zoals we hebben gezegd vorige keer, had ik gezegd nog een keer. Dat die Fchogma van uh, Adam Kadmon, die kent geen, geen beperkingen, tweede beperkingen. Alleen... Uh, Bina, Bartsoef Bina, die kent dat wel. En de Chogma die gaat op haar stralen. En straling, dat, dat is, dan gaat die dat, de beperking dus, uh, weg, weg werken. Welke beperking was dat? Dat wanneer de mal goed stijgt naar de, naar onder de Chogma, zoals het hier in de, uh, in Arigantien, zien we ook dat. De, dus En wat zegt je ons verder? We az, zeef en we az, je jeholet, was je jeholot, uh, de bina, dus zij, ze, ze, zijn zeven is van de bina, dus die jirsut, zoals bij onze tekening zien we dat, jirsut, kunnen zij dan gochma van Arikamping te ontvangen. Kunnen ze ontvangen en geven aan de zone. Kijk naar de tekening. Hij gaat ons zo uitleggen, maar kijk naar de tekening goed, uh, of gaan we verder. Hij gaat ons geweldig dat uitleggen en uh, wij gaan trainen een beetje dat hoe uh, oefenen dat, dat weet goed begrepen wat hier staat, uh, weten we dat in één keer één keer hoe dat allemaal werkt, dan voortreffelijk dan weten we in, in elke andere situatie op dezelfde manier. Weert het een de andere situatie. Nee, ik ben niet vroeg. Dat je je karrie, lo ela lehashpia gaarata ki im lo gaïta lo gaïta schum 12. Met ze jut. Leham shiharata hochma lezon. 9. We nu en het wordt geacht. shikar je ze jut binami roosdarihan bin bat hilar. Dat de essentie, de hoofdzaak van uh, het, de kern beter te zeggen, van het uitgaan van de bina uit het hoofd van de arikanpien, badgila, in het begin, lo ha ita ela lehaspia chokma, lezon, was niet anders, voor, niets an, voor niet anders, iets anders dan om te geven van ha van het schijnen van het licht, chokma. Aan de zon, aan Zerampin en nukwa. Die im logheita Vant want indien er geen uh, uitkomen van de Binav zo gewe geweest zou geweest zijn, logheita shum, twaalf metziut, dan zou geen, absoluut geen realiteit zou zijn, leham om herata zon om uh, het schijnen van de Chogma naar zon door te trekken. Duidelijk. Dus wie is de doorgever van Chogma, ligt Chogma aan pin en Nukwa? De onderste, de onderste gedeelte van de Bina. Duidelijk. Waarom? De, de drie eerste, dus de Abou vader en die moeder, die hebben geen Chogma nodig. Nog in, nog in het hoofd nog wanneer zij uh, uh, uit het hoofd stappen, ze hebben geen dus de bovenste bina, Alle het van de drie eerste van de bina, die hebben dat niet nodig, nog in het hoofd, nog beneden, ze ontvangen geen Dat interesseert hen niet. En right? wie heeft wel de kochma nodig? De, de, de onderste bina. Ja? Nou, dan wanneer de Gochman naar beneden uitstapt. Dan niets gebeurt met Abba Wihima, die, net zoals in het hoofd, die, ook hier eh, hebben ze alleen maar licht chassadin, we willen alleen maar Gesset. alleen genade. Maar de onderste gedeelte van de Bina, die willen graag Gochman, want die zijn insluiting van zeer en pin in de Bina. Ja, elke Gagat wil, eh, niet, elke, dus, eh, laten we zeggen zo, dus, die wil wel, die wil wel, uh, gogma, om door te geven aan de lager. En, wanneer de man komt van de lager, dus, van de zielen natuurlijk, eerst komt, en dan komt het naar de zon, naar Zeranpien en Malchut, dan, Zeranpien en Malchut, trekt die man, voegt natuurlijk zijn eigen uh, omhulsel, van Andiman en je trekt dat omhoog, waar naartoe de volgende, volgende station is van ja van Zerenpien. van hochere, welke station is de volgende van Serampin? De, de, de sorry het onderste gedeelte van de bina, dus de ijssut, En de ijssut verbindt zichzelf met de hogere bina, ja? En de hogere bina verbindt zichzelf, gaat terug weer naar de, naar de Arigampi, naar het hoofd. En dan zien we dat de hele Bina, het hele de hele regio van het hoofd van Arigampi uh, uh, ontvangt ontvangt Gochma. Hoe zullen dat zo, zo, zo zien dat? Is dat Jirschut, Jirschut. De tussenlijn tussen de hogere en lagere lage die Dat is de zeven onderste van de bina die dan die tot een aparte, aparte partsoef zijn geworden. En die zijn verantwoordelijk, de jirsut. Dus die zijn verantwoordelijk voor de hele redding. Dat is wat eh, drie sferoten extra zijn gekomen. Dan komt ze hier aan binnen goed, op de plaats van de jirsut. En de jirsut gaat weer een stapje verder, want al het opstegen van de sferot is net is allemaal uh, niet zo dat eens verhaal steekt op en de andere blijft daar aan uh, hangen. Het is net, het is dan een ladder. Dus als de ladder ook als je een hogere trap omhoog omhoog dan alle andere, onderste, die lopen mee. Ja, alles verschuift wordt. Dus dan zie je rantin en goed zon die komen op de plaats van waar je zo stond. En waar ik zal sowieso zullen zien. En en al die bina die schuift eentje omhoog. En dan hebben ze dan de, de, uh, uh, de abbewe staan nu dan in het hoofd van Eich Rampin. En daar is volop gochma. En die zijn allemaal verbonden nu met elkaar. En aangezien Yishtut, wanneer die, dat onderste gedeelte van de Yishtut, ja, die was waar gestopt. In het hogere gedeelte van de Zeir natuurlijk. Dan trekt die dan mee, dat hogere gedeelte van Zerampien, trekt die mee. Want eenmaal waren ze beneden, dan waren ze ook aangehecht beneden, want niets geen verdwijnen is in het geestelijke. Deel? Dus die trekt ook Zerampien ook omhoog. En dan kan Zerampien ook Gochma ontvangen. Want, en door wie? Door die Yershu, die Yershu, die moet Gochma hebben. Dat licht gaat zo van de kogma, van de kogma van Arihantin gaat licht uh, naar via Aboweiima gaat licht kogma naar uh, Jeshu, want Aboweiima hebben die kogma niet nodig. Right? Dan uh, Jeshu ontvangt die kogma en die geeft dan door aan de aan Zerenpien en Mahut en die hebben dat nodig. Alleen de, de malgoed heeft de gogma nodig. Zerenpien ook niet. Zerenpien is net als Bina. Hij is maar, alleen maar chassadim. Maar om, moet je doorgeven, gogma, aan de noekwa. En de nukwa alleen de ontvangster is van de gogma. Geen ander heeft interesse in gogma. Alleen de noekwa. En de die ontvangt nu gogma. En de nukwa kan dan weer gaan dan weer hetzelfde schema van die drie, ja? maar dan gaat je dan weer doorgeven aan de zielen. Hoe? Precies hetzelfde. Zon, die, die zon die wordt dan net zo als uh, uh, zeerampin en nuqua. Dan hebben we drie gedeelten: zeerampin, nuqua en de zielen. Ja. En dus, maar we gaan even kijken wat hij ons dan verder vertelt. Het is zeer belangrijk om dat goed te begrijpen dat en te zien, dat is niet moeilijk. Maar hoe dat werkt, als je dat eenmaal weet, dat is de hele kabbala. De rest is alleen maar alleen maar. maar um details. Ja, yeah, details. Alleen details, maar dat is het principe. Dat is de princi principe van de reading Als je weet van waar de reading ligt, dan daar gaat het om. Right? Dat is het hele principe van, van de redding. En dat is alles wat gegeven is. Dat is de is, is redingsformule waar we het over hebben. En wij hebben ook absoluut, hebben niet nodig meer. We gaan alleen het eerste gedeelte, het eerste boek van Zoger, hopen we dat wij zullen dat afmaken. Hebben we niet meer nodig, de rest kun je zelf iedereen zelf leren dan. Als we één boek dat we hebben, uit hebben, gaan we niet meer. Eén boek is voor ons genoeg, van die zoger wat we nu leren. Alles zit in dat eerste boek. De zoger heeft het zo geweldig opgemaakt. Dat we hoeven niet 21 boeken te leren. Weet je dat? Ik moet het wel leren. Het is mijn, het is, ik heb geen andere bezigheid. Ja? Dus ik denk dat ik hoop dat misschien ergens tegen april, misschien als ik goed werk, of zoiets, ben ik klaar met de hele zoger. In, in. Maar voor ons is het niet absoluut niet nodig. In één boek is het absoluut met dit boek van Zoger. Alles hebben we hier. Alle facetten van Zoger hebben we hier. En dat is haalbaar wat wij doen. Ons programma is absoluut haalbaar. Het is niet zo uh, so uitscheid, gestretched tot de komst van de. Ja? Maar het is wel haalbaar, absoluut. Maar het is nieuw begint al. Kijk, wat we nu al leren, dat is de kernprincipe van de redding. En als wij we dat weten hoe dat allemaal zit. Dus altijd hebben wij onderste gedeelte van de bina. Zeer rampien. Bin. En maar goed, die drie, altijd, die drie participeren in de redding. Die moeten we drie moeten dan op elkaar aansluiten. En alle niet meer. En de rest gaat vanzelf. Op elk niveau. Alleen maar onderste bina. En doet er niet toe van welke Bina. Kijk, hier hebben we Bina van de echte Bina. Van Ari Maar het kan zijn, bijvoorbeeld, in Zeer Dan hebben we ook een Bina. Duidelijk. Zeer ook Bina van Zeer Han Onders, Ja, onderste Bina van Zeer en, en precies hetzelfde principe. Malchut heeft ook haar eigen Bina. Wat ook uitgaat van, van haar persoef. Ja, duidelijk. Malchut heeft bijvoorbeeld ook dienstverhoed dan malchut, precies hetzelfde werk, kan wel ook zo alle principe als het principe ken kan je overal to passen, neerle ketien sfeerot. Dertien, arey, she elu gimme la sfeerot, nitosfu basibat yitzieta bina feftin lechuts, einan ela achana wehachshar wehachara lahamshachat mochin zestin dechokhma lezon shehem zain ymei brishit kegwayon seit 13 night hakki hareizigir sheailo da deze 14 gimel as gimel as vierod dus Hagat van de Bina, van de onderste Bina. de Bina die toegevoegd werden om de reden van het uittrekken van de Bina naar buiten. Dus die bovenste Hagat, ja bovenste Ghessat Goratifere, bovenste lichaam van de Bina. aan en Hachana. die zijn niets anders dan. Voorbereiding. En om zichzelf kosher te maken. Dus zichzelf uh, geschikt te maken. Bereid te maken. Kosher betekent bereid maken jezelf. Dat is kosher. En niets anders. Leham shachat Voor het aantrekken van morgen, Van het licht uit het hoofd. Ja, morgen het licht van het hoofd. De 16. De gochma, de zeer pin. Van de gochma van Zeranpien, naar, naar Zon, naar Zeranpien en Nukwa. Shehem zijn in Meybreshid, die, welke Zon, dus zerantin en Nukwa, van het Zilud, dat zijn zeven dagen van de scheppingsdaad. De schepper heeft niets anders geschapen dan die zeven dagen, dus zeven zilud, wat zeven, de zeven dagen, in zeven dagen weer de wereld geschapen. Zeven was Ja, ze, zes dagen van de week, dat is zeer aan En de zevende dag is maar goed. Zeven, niets anders. En alle, alle de rest is allemaal dan, uh, uh, verhuwingen, verhuwingen, et cetera, materialisatie van dingen. Zoals wij zien dat in onze wereld, zeven dagen van de wereld zien we, ja, zeven dagen van de, van de week, niets meer. Uh, dus het uitkomen, zegt die van die onderste bina uit het hoofd, ja, dus, dat, uh, dus dat die hagat, de geestelijke bina, dus een lagere bina, uh, is alleen maar voorbereiding. Dus net zoals mama doet het, iets uh, zichzelf bereidt voor en dan een kind moet alleen zeggen, ja ik wil drinken, ik wil eten. Ja, mama is klaar. Zo so is het ook hier. Uh, de onderste bina is nu gekomen. En dan hebben we dertien sferot nu. En dertien sferot gaat okay, ons vertellen dat. Alleen maar om chogma te geven. Levi O zestien. ik Kach, niet gaan. Kijk, deze inleiding wat hij geeft nu. Wat wij nu leren. Een paar pagina's. Zegt. Het is een antwoord waar hij ook veel later refereert op. Dus hier is belangrijk om de principes wat hij nu wil leren. Lefi dan is er een mispar Yud-Gimel bakol machom bakol machom shuhu lefkinat achten hamshachat hochma mm el hazon Oh, dat is een principe belangrijk, dat wij het goed leren weten. Kijk wat hij ons zegt. O en daarom. Niefchan zei, mispar in wordt het getal dertien geacht. Beholmakom hoe. in elke plaats, waar het ook plaats vindt. Wordt dat getal dertien, let op wat hij ons vertelt. En het is altijd hetzelfde. Het is niet moeilijk in, de in, de, in, de, in de, ja, alles is hetzelfde. Dus waar het ook, je ziet, treft het getal 13 zegt Dat is, wordt geacht, dat Liefgenad, Bshachat, Chochma, Elazon. Dan moet je weten, dat daar hier sprake is van het doortrekken van Chochma naar de zon, naar de zeer en pidden, maalgoed. En dat is het belangrijkste van alles. Dat is dan extra toestand waarbij uh, chogma wordt aangevoerd aan zon. Zonder dat zou de, zou de schepping niet kunnen komen tot zijn uh, vervulling en vervolmaking. Dus overal waar de 13, getal 13 is, dan betekent voor jou direct, ah, dat is nieuw sprake van dat gogmanium wordt doorgetrokken aan de zon. Aan de zeerampien en ook. En gogma is het licht van het leven. 19 Eigenlijk eerlijk gezegd de mens heeft niets nodig. Als een mens weet die gogma aan te trekken heb je in principe niets nodig? Echt, mijn is echt geheim wat ik jullie vertel. Als je weet straks goed hoog maar dat je deze hoogmaat aan te trekken door dit getal 13, dan realiseer je jezelf: je hebt niets nodig. Oké, okay, je, je gebruikt datum, auto, je van alles kan gebruiken. Maar van binnen voel je dat jij absoluut niets nodig hebt. En niemand nodig heeft. Ja, ook natuurlijk goed dat die vrouwen lopen daar ergens. Die kinderen daar, weet ik veel. Van alles doe je mee, verkiezingen. Maar, maar je hebt niets nodig. Als je weet die gogma aan te trekken. Want gogma, dat is het licht van het leven. Dat geeft je alles. Heb je hebt absoluut niets nodig. We hebben dat. zelfs niet dat, dat uh, kijk wat de, men, wat de mens doet in, zijn, in, in, in bed. is ook een vorm van het trekken van gogma. He, kijk ogen zijn open, alles kijk, wanneer de mens trekt dat uh, verhouding heeft met een ander. Maar als je weet de gogma aan te trekken, heb je absoluut niets nodig. Kan je ook dat meedoen? Kan je alles meten dan? Waarom? In plaats van dat te komen tot die opwinding. Waar, waar later jij alleen maar plat ligt, plat ligt. Jouw energie is als het ware. Jij, jij euh, verliest. Euh, door de grove energie. Kan je dan gewoon door het ontvangen van de hochman. Door weten de manieren waarop je de hochman er zelf toetrekt. Heb je die hochman er zelf doorgetrokken. En heb je absoluut niets nodig. Dan de mens kan leven gewoon bij wijze van spreken, alleen van een stuk brood en een, stuk brood en, en een beetje water. En dat licht gogma, wat je trekt van door weten hoe dat werkt in de Kabbalah. En alles andere, alle andere, jij kan doen, eh, ja of niet, het is niet zo belangrijk, maar jij weet dat ook zonder iets anders. Alleen door het aantrekken van het licht van gogma... Ben je absoluut autonoom van alles. Van je man, van je vrouw, van je kinderen, van je maatschappij. En tegelijkertijd leef je altijd mee. Hè? Hoe belangrijk is dat? Dan voel je de redding van binnen, voel je dan de bron waaruit het kan aankomen, aangevoerd kan worden. Zo'n bron van die die energie waarbij jij veroorzaakt, dat niemand kan veroorzaken, jij alleen moet het veroorzaken, dat de toevoer van die chogma. Het is niet van ons, eigenlijk. maar wij moeten ons geschikt maken, en daardoor gaan we ervaren die Chogma. Gohs -go is overal verspreid. Maar wij moeten het ervaren, en ervaren moet je dat door jezelf uh, schikken, schik, schikken jezelf. Ja, kosher jezelf maken. Natuurlijk zuiverheid. Zonder zuiverheid kunnen we, kan een mens leren kabbala, twintig, dertig jaar. Natuurlijk door het leren van Kabbalah, kabbala kom je tot zuiverheid. Als je gaat jezelf zuiveren, dan ga je ervaren die gochma. Duidelijk. En steeds zuiveren betekent steeds hogere zuivering. Hogere zuivering. En nog hogere zuivering. And that is the reading. And I bring it all manner beneath. Nechentim. We ze the erlacha ahefchen mihej sfirot twintig lemispar jud gimel sfirot. The We Ve'im the endarmei. Jidba Eerlecha wordt jou uitgelegd, hahefgen, het verschil, mi tussen de vijf sferot, twintig, lemispar, jodgemer sferot, en de tien sferot. Wat? Huh? Sorry, en de dertien sferot, neem ik al. En de dertien sferot. Vijf betekent tien, hetzelfde. Vijf of tien is hetzelfde. En nu zien we het verschil tussen 10 en 5. Of 5, 5, 10. Ja, 5. Hij zegt 5 en 13. Wat is het verschil? Kijk. Punt. Kie heis verrood, moroot, 21. Ze ein, bij heen, elle orga sadin. Want 5 is dus als het normaal is. Ketter, chogma, bina, zeer en maal goed. Dus, keter hof bina in het hoofd. Ja? Geset in het lichaam. En mal goed in het, in de voeten, aan de voeten. Dat is normaal vijf sferot. Dan zegt hij dat. Want vijf sferot morot leren, 21 e bij hen, dat er niet, dat er niets meer in het, in de in hen is. Behalve licht chassadim. Kan, wie, wie kan zeggen, waarom dan alleen maar chassadim zijn, als het vijf scherot zijn? Te, wat is wat zegt het wat zeg dit dan ons, dat in een partsoef zit alleen maar chassadim? Wat is partsoef? Hoofd, middenstuk, hoofd of het lichaam. Licht. Nee, nee lichaam. Altijd wordt gezegd worden lichaam, natuurlijk lichaam. Natuurlijk, welk licht in het lichaam, maar in de of zelf, in de kilim, welk licht is in kilim, the dat bedoelt hij. En dan in de the kilim zit dan chasadim. Hoe? Omdat in het so hoofd, wat hebben we in het hoofd? Keter, Chochma, bina, ja of niet, zoiets. En dan in het lichaam hebben we pin. Dus in het hoofd wordt het gedaan met het zivo. Dus het licht komt als het ware in het hoofd. En die komt daar in het lichaam. En het lichaam komt altijd geset, Ja? Ga geset zit het je ver het net zo goed, je zoot, altijd geset. Dus als het vijf sfeer zijn, dan is het altijd gesedim in het parts In het hoofd natuurlijk zit er wel zit natuurlijk chogma, maar eigenlijk in het hoofd. ligt chogma. Maar in het lichaam zit chassadim van het persoon. Schehem, zeg niet punt, een en twintach, nadat punt. Schehem, rak hei, twee en twintach zie wat je on zegt. Dat is een alleen maar vijf chassadim. Maar, maar, Yud-Gimel, Moree, al-hamshakha ta'arat hoekma. Maar, 13. Het getal 13 leert over het doortrekken of aantrekken van het schijnen van het Bako, Bakura gimel sferot, chagat elayin, krachten's de drie sferot, chesed gvarati feret, hogere, chagat. Dus de hogere, dus de chagat van de bina, chesed gvarati feret van de bina. Shinitos food die toegevoegd zijn, 24, mechamaticia abinale, hoedsmeek, kamuar, vanwege het uitgaan van de bina naar buiten, zoals verklaard werd, zoals uitgelegd werd. Naar buiten betekent naar het lichaam. Zij behoorden in het hoofd en zij kwam naar buiten. Wat betekent naar buiten? uitgaan naar het lichaam, is ook buiten. Eigenlijk Als, kijk, hoofd, hoofd van de partsoef, alles komt. Ho het hoofd van de partsoef en het lichaam van de partsoef. Als het iets uit het hoofd komt, dat betekent niet dat het komt zo naar beneden. Het is altijd zo dat een hogere einde, laten we zeggen, bij goed van de bina, nou, normaal, als het bina niet uitgekomen is, en dan komt het in het lichaam, in Gesed Borativeret. Dat betekent altijd naar buiten. Alles wat komt van de mond, komt ook naar buiten eerst. Ja, ik bedoel, in het geestelijke. Dus alles komt in het hoofd, uh, uh, aan één leen als het ware, komt alles naar beneden, tot de mond. En dan komt er een nieuwe partsouf. Het lichaam is net als het lichaam, Gesed het lichaam van de partsouf is ook net als een nieuwe partsouf. Ja? Dus het is omhulsel, als het ware, uh, van het, het is omhulsel, dan is het ook een, net of het lichaam komt van het mond naar buiten bij ons, zo ook het lichaam, zo ook het licht komt in het, gesed, het ver het komt naar buiten, eigenlijk, waarom komt het, kijk, tot en, tot en met de mond, tot en met de bina is het chochma. Okay, Bina is het, we hebben gezegd, Bina gaat naar buiten. Maar normaal, normaal kind is, uh, komt het, uh, komt het uh, gogma. Maar tot het mond, de mond. En van de mond komt wat? Damp, damp komt ja, bij de mens. In het hoofd zitten wel fijne dingen, fijne gedachten. Ja, gedachten, dus een dunne, dun licht. Gedachten is net als licht gogma, Gedachten, in het hoofd. Maar kijk nou, wat, wat komt uit de mond, bij het spreken van de mond? Komt er damp. Zo, so, damp is veel, veel, is geen licht. Het is veel grover. Ja, duidelijk. Net als lucht en licht. Verschil zien we, ja. Lucht is veel grover. Zo so, ook in het lichaam komt ook lucht, lucht, sorry. Lucht in vorm, damp, en zo, zo. Zo ook, ja, duidelijk. In het lichaam komt een ruwe gedeelte uit het hoofd. In het hoofd is het nog licht in de vorm van gedachten. En in het lichaam komt al lucht. Hebben? Dat komt stap voor stap. 25. Hij gaat ons goed uitleggen straks. Hier alles wat hij nu verder gaat. Geweldig uitleggen. Ata, Niftach, Lano, Apetach, Levaer Sod, Shem, 26, Mem bet... we Membet, sod uh, Membet, Zivugim, amova Kan, Bazogar, Pot, Gimir. Hier, we hebben nu al flink, tijd dat niet gedaan, zoger vanaf begin. Hier in dat, in het, in de punt 3 uh, van zoger. Van pagina 5. Hij vertelde ons over het getal 42. Uh, 42. Hij zei tegen ons, wat is 42? Uh, het getal 42 is ook, ook iets van, hij zei van ons, de, van de ene plaats van de Torah in het begin, in het scheppingsverhaal. Van één Elohim, ja, van de tweede Elohim tot de derde Elohim, daar, ja, dus daar, daar zijn er eh, 32, ja, 32 letters. Ja, 32 letters en 10 uitspraken, In 10, door 10 uitspraken heeft de schepper de wereld geschapen. En die samen, dan, samen wordt het dan 42. Gewoon, dat is dan, als het ware aanwijzingen in het scheppingsverhaal op het getal 42. Maar hij gaat ons dan nog iets meer vertellen nu van het getal 42. Het getal 42 is bijzonder belangrijk, want door het getal 42, wat wij zeggen, dat al die opstegingen pla pla pla vindt plaats, door die, alle doorgeven van morgen ook vindt plaats door dit getal 42. Hij gaat ons vertellen. Uh, Gimel 25. Ata niftach lano hapeter. Nu is uh, een opening voor ons geopend. Nu. Leva er sot shem membed om het geheim van het getal. 42, membed en het Membet uit te leggen. We zullen in het geheim van Membet Zivugim eh, het geheim van 42 Zivugim Hamuwa kan bezorger Oud die gebracht werden hier eh, in de zoger so van Oud de drie Oud Gimmel, we hebben dat niet gelezen nog een keer het is niet zo. Uh, we hebben dat een keertje doorgenomen. Maar we gaan nu dat nieuw doen. Verder. 27. We gaan gewoon verder. Kwaar data. Jij weet het al. Shahabina Nihlaka. Dat de Bina is verdeeld. Michamathi Siaat. 28 Lahoots. Vanwege haar uitkomen naar buiten. Kijk nou hoe wij. Geduldig verder ons dat dezelfde uitlegt als het waren. In, Le in, genoot in twee gedeelten, in twee aspecten die Bina die, die uit is gekomen uit de hoofd van de, van de Arigampie. Deze verdeelt nu in twee dubbele punten, Gar, dus drie eerste stiroot. En die noemen we dan later, zullen we dat later, die worden dan uit die, die woorden, vormen dan later tien sferot van Abba Wihima, vader en moeder. We zaten en zeven onderste sferot van die, van die Bina, in het hoofd had ze tien. En die zeven onderste, daar wordt ook een hele partsoefnieuw uh, gecreëerd van Hirsut, van uh, Die dus Chogman nodig heeft. Shegarde bijna, de drie eerste van de bijna, nee, zijn ingesteld of gecorrigeerd waren, in waren. Als tot pardsuuv, speciale pardsuuv, maar je een speciale pardsuuv, en ikrabuuv, je heet. Een hogere abouhima. Dus bina is nu na het uitkomen uit het hoofd. de bina is nu verdeeld in tweeën. Waarom? In tweeën. Omdat het hogere gedeelte wil geen gochma. En het lagere gedeelte wil wel gogma. Nou, dan, dan <coughs> hebben ze verschil, dermate groot verschil naar eigenschappen. Dat zij scheiden zich van elkaar af. De drie eerste, die willen geen hoogma, omdat we bestaat zo'n wet. Eerst ja, waren ze samen, hadden ze één vorming form, dienstverrood, en nu kwamen ze uit het hoofd. En dan, de drie eerste, die willen geen hoogma, en de zeven onderste, die willen graag hoogma, en die kunnen niet, kunnen het kochma niet krijgen hier, onder, hier in het lichaam. In het hoofd hadden ze genoeg verloophoogma, en nu niet. Daarom worden ze hier uh, gescheiden van elkaar. En die drie, drie bovenste bina, van de Bina, die gaan tien vormen, hun eigen tien van hun eigenschap van chass, Chassadim. En de zeven onderste van de Bina, die gaan ook hun eigen entiteit vormen, die wel Chogma nodig hebben. Dat is wat zij zeggen. We hebben dertig Malbishim. Le Arichampin, Miha Peshelo, Adhazé en Zedisdi, drie eerste of de Abavi Ima, de Hochare Abavi Ima, die bekleiden de Arichampin vanaf de Peshelo, vanaf zijn P tot de haze. We zijn gestopt hier even bij de komma van de regel 30. Kijk nou naar de tekening. 51. Uh, Kijk nou eerst naar de eerste, van rechts naar links, altijd doen we dat van rechts naar links. Dus eerst van rechts hebben we dan in zwaard Arikhanpin. En nu de bina is, nu zien we daar een paaltje, bina is naar, gehaan, naar beneden gekomen, naar, de, naar het lichaam van Arikhanpin. Het woord P hebben we niet, mond hebben we niet genoemd, maar dat is dan dat streepje onder dat C en K van Arigampin. Dan kan je P optekenen. Op op Word woord P op Optekenen. En kijk nou naar de Abouhima. Ja, de volgende in rood. Oh, we ja, hebben geen rood, misschien doet het niet toe. De volgende part zoek, dus de link, links van de, de, de eerste links van de Arigampin, staat Abouhima. En kijk nou, hoe, hoe bekleed die uh, hoe bekleed je dan Arihampin? Bekleed is net zoals lampenkap. Ja? Die bekleedt Moet je zo zien, so dat is net of een cilinder eromheen. Maar er we kunnen niet cilinders tekenen. Anders hebben we geen ruimte. Daarom is tekenen we op die manier Ja, alleen maar één randje rand van een Dus abou kijk, abou we die bekleiden. wat? De plaats. Welke plaats? Van. Onder de CK van de arie zie dat Daar is dus de P. De plaats van de P. Waar dat streepje staat. We hebben dat de P niet genoemd. Maar kan je opzetten bij jezelf P. Ja. En Tot. Ja. Tot. Wat zeg je dat? Tot HZ. Tot de HZ. HZ is een borst. Zie je dat? Dus die drie eerste. Die, dat die hebben nu. Uh, de plaats ingenomen, die hebben we bekleed. Hanpin van zijn P. Dus dat streepje dat van Arikhanpin tussen CK. En dan het streepje kleitstreepje, dat is dan P. Tot HZ, tot zijn borst. Ja? We or 31, schebe hem. Nikra ja. avira, dagje. En punt. En het licht dat in hem is. In die abouïma. Dat heet Aramees, Avira dachia, Avira is, Avir is een lucht, maar dan, ja, Avir in het Hebreeuws en Avira is in Aramees, either. en dachia betekent uh, uh, uh, lichtig, lucht, licht, uh, zuiver. In het Hebreeuws is het zakka, zag, zag. Ook hier is ook een regel dat in het Ebreuws is het zijn en in het Arabisch is het dalet. Dus yeah? avier, dat een, een, een zuiver kunnen zeggen een zuiver lucht. En zuiver lucht kunnen we zeggen. Of toch een keer, dunne lucht, Dunne lucht kun je ook zo zeggen. Dun dunne lucht. Eindelijk. Punt. We 31. We zat niet kanu lepardzuft, twee inderdaad niet verder, niet verder, niet verder, dan. verder, niet verder, de verder, niet de niet verder, niet verder, niet verder, niet niet ingesteld tot en aparte parsuf, le parsuf, nie w dal 32, tot en aparte parsuf. Hanikret, Anikre, Yisrael Saba u And that is the afkorting van Yisrael Saba u Tfuna, but it is Yish Sud. Yeah? Yisrael Saba, Saba is oud, oude. So dus de oude Israel is manlike gedeelte in dat, in deze partsof van Jissood, want elke partsof heeft mannelijke, vrouwelijke. Dus Israël Saba is een mannelijke gedeelte van deze partsof van zeven onderste van de bina, en Tuvna is een vrouwelijke gedeelte van het partsof. Ja, dus die zijn net zo als Zeir en Malchut, Zeir pin van de onderste zeven sferot van de, van de van de binad jy heet Israël Saba, en makhoed van de van de van die part van die partsoef van zeven onder die sfero die heet Tuna. Dis is al die indeling, niets ander is dis nie. Okay? Tuna, Tuna is betekenis van Tuna is ook so iets van intuïtief begryp en iets, ja is oké. Okay. zoiets so zoiets so, so we so hem begrepen met het hart zoiets we so hem En kijk nou we hem malbishim en zij, die onder onderste van de van de bina zeibekleiden 33 de abowimeme khazeh adatabur zepek bekleiden dus bekleiden betekent hangen. Net zoals op een, op een kerstboom, ze hangen daar, daar al, die, al die speelgoed, ja, of ja, zo bijvoorbeeld, hier hangen ze eraan op een verschillende niveau, maar beter te zeggen, die lampenkappen, En nog een lampenkap komt boven, eh, eh, en dat kijkt nou waar die zegt ons, waar, waar bekleed die, dus die gaat als het ware aanhangen, wordt aangehangen, opgehangen als het ware op, aan de stok. Arichampin is net als een stok, of een stoklamp. En die wordt opgehangen daar, waar aan? Jezus, kijk naar Jezus, derde partsoef. Die wordt aangehangen, waar? Anhazé, ziet dat? Op het niveau van Hazé. Iedereen ziet dit? Arichampin heeft een woordje Hazé, Zie dat? Hazé en borst. En op dezelfde hoogte zie je daar Jezus staan. En die. die trekt, die staat dus tot. The Tabor, the word tabour is the That is the place where the Yeshu, that the part of the Zayf, under Stefan the Binda, the bekleided than the harpantin. Van here to the Tabor, and under the Tabor come the sons of the harpantin. Is that very plain? Like I'm Waar de plaatsen zijn, waar staat, waar aanhechtingsplaatsen. En tot waar uh, is de werking van die of die andere partij Van die krachten. We gaan oorzen bij hem. En het ligt dat in hem, dus in Nikra Nikret, 24, nee, 34, sorry. Avira Stam, een gewoon licht. Gewoon, sorry, een gewone lucht. Gewoon lucht gewoon, stam is gewoon, dus zonder met, zonder bepaling zoals het bij Abowima staat. Het dagja dus een dun licht lucht sorry lucht. En hier is het gewoon lucht, wat is niet meer dun, is al lager. Velo avira dagja en niet geen avira dagja en geen dun licht zoals Abowima. Erg belangrijk ook wat wij nu leren om verschil te zien tussen gewone lucht, of gewoon, ja, en dun lucht. Haboim, die hebben dun lucht. Dus het is wel chesedim, maar erg hoog. Het is chesedim van, van het hoofd. En terwijl, ze, terwijl hier zoet heeft eh, lucht dat al eh, geen, niet meer dun lucht is. Okay.